3 uur. Nieuws, helaas momenteel beteld vanwege technische omstandigheden, even geen nieuws bij CFM. Maar uiteraard wel zo dadelijk uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Maar eerst gaan we luisteren of er nog wat te melden is rondom het verkeer in en om Zandvoort. CFM, verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat een filie bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Er staat door een ongeluk 2 kilometer bij Moordrecht en er is één rijstok dicht.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 some on praying.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 We hebben een sunny day hier in Zandvoort. Kunnen ze niet zeggen in Duitsland daar op de Nürburgring? Want daar regent het behoorlijk tijdens de DTM-race. Nou, daarover straks veel meer in uur 2 van Zandvoort op zaterdag. 7 over 3 in Zandvoort. Welkom terug inderdaad uur 2 van dit programma. En daarin de volgende onderwerpen. Uh, ja, dus terwijl er een tweetal evenementen nu volop in gang zijn... dan hebben we het natuurlijk even over uh, allereerst het circuitpark het circuit Zandvoort.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 Erboven. dat er nog kan ververliefd over mijn ogen. Niet te geloven, stotterde van. Van mezelf hè, ik zat mafte dingen. Gewoon is bij mij echt wel gek genoeg. Laat zat.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 Zijn met de uh, designs van cirkes kusters. en verliefd tot over mijn oren. Oh, wat een mooie boodschap zeg.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 Say boy, let's not talk too much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 And put that body on me I'm coming now for It smells.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 Cross my heart Never again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 www.kerkzandvoort.nl Tot zover, dankjewel Albert Jan. We hebben weer uh, heel veel te doen de komende dagen hier in zandvoort. Ja, er zingt ook lager ook over, hier is zoveel te doen. Mijn boodschappen nog doen, en straks de vuile was. Mijn haar dat wil ik groen, maar dat kan morgen pas. De huur nog overmaken en de tandart zometeen. Naar Valkenburg op Aken, waar moet ik dit jaar nou weer heen?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 Jaren tachtig hoorde je Go West en We Close Our Eyes. Ja, aan de telefoon hebben wij Bob. Goedemiddag, Bob. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dan verkoop je toch gewoon je boot. En dan bellen we Bob even. Goedemiddag, Bob. Jij bent, uh, jij bent aanwezig tijdens de driedaagse gebruikte botenbeurs in Hoorn. Hoe is, de, hoe is de sfeer in Hoorn? Laten we daar eens mee beginnen. Nou, ik ben vandaag uh, voor het eerst dus. Gisteren was Frank en Albert hier... Uh, prachtig weer. Ik heb zonnebril op. Misschien uh, vanmorgen heeft het een beetje geregeld. Uh, maar nu is het keurig. Uh, bezoekers weer. De steentjes staan vol. Uh, mensen lopen over de kade. En het, uh, ja, Ik heb er zin in. Uh, gebruik de Botenbeurs. Uh, we hebben, onlangs hadden we de. de, de, de uh, hiswa te water.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 Hoe, hoe vind je dat uh, de, de, de gebruikte botenbeurs dit jaar uh, erbij ligt, om het zo maar eens te zeggen? Zijn er veel uh, de, tweedehands boten uh, die daar aanwezig zijn in de havens? Ja, het ziet er allemaal goed uit. Dat valt mij op. Ja. Er zijn mooie boten bij. Grote boten, kleinere boten. Uh, alles uh, glimt, spik en dat is uh, te zierig te merken. Er wordt met aandacht uh, en uh, met, uh, met veel zorg uh, naar ogen kijken.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 En, uh, ja, en, en, en als, je, als je het leuk vindt, dan moet je het nog laten keuren door een expert. Ja, dat, is, dat was even mijn. Ja, die kant wou ik eigenlijk even op uh, laten keuren door een expert. Uiteraard zijn er kosten aan verbonden, maar je kan daardoor een hele hoop ellende voorkomen. Ja, ja. maar ja, je eigen ogen zeggen ook wat natuurlijk. Hè? Ja. Uh, hoe de boot verzorgd is in het afgelopen jaar, hoe de afgelopen jaren, of hij goed onderhouden is, of hij erbij ligt, of er vlak vlag op zit die heel is.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 Dat is een zeiljacht met een vast stuurhuis. Ja. Uh, net voordat je belde hebben we de hand geschud, verkocht. Nou, geweldig. Om bijvoorbeeld van technische keuring uit te maken. Uiteraard, helemaal goed. Wij dat... zijn bijzonder happy. De koper is happy, de verkoper is happy. En wij als makelaar hebben het natuurlijk gescoord. Nou, want uh, ja, je hebt natuurlijk veel kijkers en relatief weinig kopers. Maar ja, ja, wat dat betreft had je een beetje een exclusieve boot, hè? Ja. In de verkoop.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 Dat doen ook veel, veel Nederlanders, die wonen op zo'n Grand Banks... en die liggen, leggen ze dan in Zuid-Frankrijk neer. 42 voet, 179.000. Oh, nou ja, als hebben het helemaal leeg gooien. Goed, de, de, de, de gebruikte boterbeurs is vandaag nog en morgen. Tot hoe laat okay. kunnen geïnteresseerden naar Horen afreizen? Nou, dat kan altijd, maar als je de beurs wil zien... dan moet je er voor zes zijn, want dan zes uur gaan we dicht. Oké, <laughs> oké okay. okay, Bob. Nou,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 Oké, okay, nog, Dank. nog, nog veel plezier. Dankjewel. Nog veel plezier. Groetjes. Dankjewel, uh, Bob. Ja, en de Bob uh, zit toch ook uh, in de woonboten hè? hoor ik een beetje. Ja, in de woonboten. <lacht> Hier is Stekhekhoorn. En we hebben een woonboot. Meles en Leentje, dat er waren twee mensen. Heel dood gewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daaraan had Leentje geweldig de pest.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 ze drijven de deur uit op hun tafelboot en we hebben een boomboot. en ligt in de afstoot.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 We spraken zojuist uh, met Bob over de Tweede onze uh, botenmarkt. En uh, ja, dan is het wel belangrijk dat je een uh, keuringsrapport hebt van de boot. Nou, deze wanboot komt niet uh, zeg maar door de keuring heen. Hè? Dat hoor je wel, uh, Albert-Jan. Nee, deze niet. Het in de romp, Het gaat allemaal niet, <lacht> niet heel <lacht> erg lekker. Je hoorde de wanboot inderdaad, de single van uh, Stef Eckel. Nou, we gaan alweer op nieuws En weer van uh, vier uur Dat uh, doen we samen met deze van uh, Windjammer. Het heeft ook weer met een bootje te maken. Hier is tossing en turning.